Waterwalgemoed met bij het RwS-journaal. De aanslagplein in de hoofdstad Kopenhagen... was geïnspireerd door de aanslagen in Parijs van begin vorige maand... zei de politie op een persconferentie. Hij zou ook jihadistische propaganda in zijn bezit hebben gehad. De identiteit van de man wordt in het belang van het onderzoek nog geheim gehouden. Hij pleegde dit weekend een aanslag op een lezing en bij een synagoge... waarbij in totaal twee mensen omkwamen. Vanmorgen vroeg werd hij doodgeschoten door de politie... De carnavalsoptocht in de Duitse stad Braunschweig vandaag is afgelast vanwege terreurdreiging. Volgens de politie was er een concrete kans op een aanslag met een islamitische achtergrond. De optocht in Braunschweig is de grootste in het noorden van Duitsland en trekt zo'n 250.000 mensen. Anderhalf uur voor het begin werd bezoekers met luidsprekers gevraagd weer te vertrekken. De bank HSBC heeft met een pagina grote advertentie in Britse kranten excuses aangeboden voor het mogelijk maken van belastingontduiking. Een Zwitserse tak heeft jarenlang klanten geholpen met het ontwijken van belastingen, onder wie leden van koningshuizen uit het Midden-Oosten, mensen uit de sport- en entertainment en criminelen. De Nederlandse Belastingdienst heeft voor ruim 2 miljoen euro naheffingen en boetes opgelegd aan rekeninghouders bij de bank. Schaatser Irene Wüst is haar wereldtitel op de 1500 meter kwijtgeraakt. Bij het WK afstanden in Heerenveen eindigde ze achter de Amerikaanse Brittany Bow. Het brons ging naar Heather Richardson. Bow won eerder ook al de 1000 meter op de WK afstanden. Voetbal Cambuur heeft de eerste overwinning van 2015 binnen. De Friese derby tegen Heerenveen werd thuis met 2-1 gewonnen. De wedstrijd begon enerverend. Alle doelpunten vielen in de eerste acht minuten. In de tweede helft had Heerdeveen nog een paar grote kansen, maar de gelijkmaker bleef uit. Het weer vrijwel overal zon vandaag, behalve in de noordelijke provincies. Het is 5 tot 9 graden. Morgen is het overal vrij zonnig en 7 tot 10 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Hoek van Holland tussen plein en Rotterdam Centrum 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu Zandvoort op zondag. Een aantal jaren geleden won deze dame Lorraine het Songfestival mee. Jawel, is er terecht ook, want het blijft een lekkere plaats. We hoorde Euphoria zo aan het begin van uur 2 van Solfoort op zondag. Nogmaals een hele goede zondagmiddag toegewenst. Een lekkere zonnige zondagmiddag hier in Zalvoort, Albert Jan. Ja, lekker hè? Ja, heel lekker hè. Wij zitten <laughs> zit lekker binnen hè. Ja. Lekker binnen. Ja, wat gaan we doen, luisteraars, het tweede <laughs> uur? Uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Dat allemaal rond de klok van half vier de evenementenagenda. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk ook de Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, dit uur ook even een update over de Volvo Ocean Race. En dan hebben we het over de zeilrace rond de wereld. Want momenteel doet Team Brunel, het Nederlandse team, doet het uitstekend. Terwijl ze toch in eerste instantie leken een grote achterstand op te lopen door een andere koers te nemen. Hebben ze toch op een gegeven moment het hele veld weer ingehaald. Maar daarover later meer. Uh, ik zou zeggen, uh, lekkere muziek het komende uur. Uiteraard de tweede manche van de, de 500 meter van de Heren. In Heeren Veen is momenteel van start gegaan. Met op de tussenstand een tweede plek van Hein Otterspeer. En een derde plek voor Michel Mulder. Of dat zo blijft of dat verandert, dat hoort u ook allemaal het komende uur. En natuurlijk de Eredivisie. Zo is het. Blijf lekker luisteren naar Zonfort op zondag. Het is acht over drie gaan we houden nu voor Dr. Albonhiedersing. Dus halleluja! Ja, zeg wel weer heel veel jaren geleden, hoor, dat dit een uh, groot hit was voor uh, de zingende Tangpart. Ja, want hij was standaard van beroep zwarte plaatjes gemaakt. De dokter Alban, hoor je? En sing hallelujah. En vooral, uh, onze oosterburen waren enorm blij met deze plaat. Gingen helemaal uit hun dak als ze deze in de disco hoorden. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl Dit is 25 jaar Zfm. ZFM. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time... after 11 and a half wonderful years. And we're very happy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 Want Janne, heb jij weer een onderwerp minder te doen? <laughs> Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik het weerbericht. <laughs> Dan is je weer terug van te te hè? Lex van de horen, daar hebben we het over. Volgens mij zou ergens uh, eind maart, begin april, hè? Ja, eind maart, eind, begin april volgens mij. Oké. Okay. Maar ik me er wel op. Ja, hoor. zeker, zeker. You're the crowded house where waiting with you place, we you. De plaats nieuwe speciaal voor Lex de We gaan weer even kijken naar de Eredivisie. De wedstrijd die vandaag gespeeld is, is SC Kambuur tegen Herenveen. Daar werd het 2-1. Ja, het was een spetterende start. Bij deze wedstrijd heeft SC Cambuur uiteindelijk de winst opgeleverd... in de Friese derby met SC Heerenveen. In de eerste acht minuten mocht het uitverkochte stadion al drie keer juichen. Daar bleef het dan ook bij in Leeuwarden. De thuisploeg zegevierde met 2 tegen 1. Door de nederlaag van Heerenveen stokt de opmars van deze ploeg. Sinds de winterstop uh, hadden ze dat ingezet... maar uh, helaas heeft nu, nu even weer een, plas, een pas op de plaats... De ploeg van Dwight, trainer Dwight Lodewegers blijft uh, zesde staan in de eredivisie. Maar FC Twente kan vanmiddag nog zij komen. De Tukkers spelen namelijk om kwart voor vijf tegen Ajax. SC Cambuur wordt gedeeld tiende. Oké, okay, uh, wat betreft wedstrijd uh, nummer één. Twee wedstrijd die om half drie gestart zijn uh, vanmiddag. FC Utrecht tegen FC Dordrecht. Daar is uh, flink gescoord door FC Utrecht. Staat 2 tegen 0 nou, Pek Zwolle zal een tandje hoger moeten schakelen tegen go Ahead Eagles... want Pek uh, staat nog op 0. en go Ahead Eagles inmiddels op 1. Dus Pek moet aan het werk. En inderdaad, zo meteen de wedstrijd om kwart voor vijf Ajax tegen FC Twente. En hier dus Kops en Walk.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 Tell myself, leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again. Come back. zowel Albert-Jan Sander als ik hebben er last van. Hè? Een beetje de zomer in ons bol <laughs> bij dit weer van vandaag. En vandaar ook de muziek bij CFM. Heel zomers door de Quincy Jones en I Know Corrida. We hebben net een spannende rondknoping van de 500 meter gehad, Albert-Jan. Ja, klopt. En nou, ja, Michel Mulder heeft zich bij de top drie laten te, te, zijn plek weten te continueren. Zelfs wel in plek gestegen. Hein Otte speer daarentegen is afgezakt naar de vierde... Vierde plek, maar het is dus gewonnen door de Rus... Kulinkov. En tweede plek was dus voor Michel Mulder. En derde was... Oké, okay, nou, die, <laughs> nou, die houdt die die hij die die die die die die nog even te goed. Gaan we door met golf, want de Europese Tour is ook weer onderweg voor 2015. Andrew Dodd heeft dankzij een sterke ronde op de slotdag de eindzegen overgehouden... aan het golftoernooi van Wahooin in Thailand, onderdeel van de Europese Tour... De Australiër liet de laatste 18 holes in 67 slagen, 5 onder par. En klom daardoor in de eindrangschikking van plaats 5 naar plek 1. Door de sterke slotronde kwam Dot uit op 272 slagen, totaal van min 16. Dat was genoeg om zijn landgenoot Scoot Scott Hent naar de tweede plaats te verwijzen. Hij had net als de Thai Jongchai jai di waar ken ik die naam van, van KLM Open uiteraard, één slag meer nodig dan Dot in de vier dagen dat de Black Mountain uh, op de Black Mountain Golf Club. Dus Andrew Dot. Gaat er met de, de beker vandoor tijdens de Europese Tour in het golftoernooi van Thailand. Tot zover het sportnieuws. Zometeen om half vier de evenementagenda. Krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal in al jezelf voort kunt gaan doen. Maar eerst nog een lekkere halen van die Association. Het is helemaal niet windy vandaag, maar daar gaat de plaat wel over. Dat was die association <laughs> en uh, Winnie. Ja, er wordt even drukker overleg gepleegd wie nou die derde plek heeft gewonnen hè? tijdens de weken afstanden 500 meter. Ja, dat was een Canadees. Een Canadees. Verder zijn we nog niet gezocht en Canadees. Canadees. Canadees. Heerlijk. Op schaatsen. Ja, zoiets. Het is uh, bijna half uur zo'n genoemd evenementagenda, evenementen die je de komende dagen kunt gaan bezoeken hier in Sanfords. Te beginnen met het Zandvoortsmuseum. daar is nog tot 1 maart de uh, expositie 38 jaar Holland Casino Zandvoort te bezichtigen. Een tijdsbeeld van het eerste Holland Casino in Nederland. Het oudste casino opende de deuren in Zandvoort AC in 1976. Het museumteam heeft samen met Holland Casino Zandvoort een expositie samengesteld... waarin u een overzicht krijgt van de nostalgische begindagen tot de huidige tijd. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum tot 1 maart. De entree bedraagt 2,25 euro. En terwijl de klassiekliefhebbers momenteel genieten van een klassiek concert in de protestantse kerk... gaan wij weer verder met de agenda. Uh, vanmiddag vanaf 5 uur bent u van harte welkom in het Wapen van Zandvoort. Want dan is er Love in the Air. Een live optreden van Johannes van Sta en Michel Knubbe. Love is in the Air, love songs uit, uit Engeland en Amerika op ako akoestisch gitaar. Dat allemaal vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein nummer 10. En vanaf 20 februari tot en met 22 februari wordt het, is het weer biljart geblazen in het Wapen van Zandvoort. Want dan is het weer de, de tijd voor de biljart-triathlon-toernooi. Biljart-triathlon-toernooi bij het Wapen van Zandvoort. Libre bandstoten en driebanden. Graag inschrijven aan de bar van het Wapen van Zandvoort of per mail. Onder vermelding van Libre moyenne. Dat is het, vrij vertaald het gemiddelde. Dat, uh, dat biljart-triathlon-toernooi begint dus zoals gezegd op 20 februari en duurt tot en met 22 februari. Meer informatie kunt u vinden bij www.hetwapenvanzandvoort.nl En hij zit er weer aan te komen, de Kids Adventure Week. En dat is van 21 februari tot en met 28 februari. In de voorjaarsvakantie zijn de kinderen de baas in Zandvoort-aan-Zee. Zandvoort-aan-Zee staat tijdens de Kids Adventure Week bol van spannende, ondeugende... maar bovenal leuke activiteiten, speciaal voor de kinderen. Een heuze kinderburgemeester zwaait de scepter en zorgt dat alles deze week ordelijk verloopt. Dus Niek Meijer heeft weer een week vrij... Wil je weten welke leuke, spannende en stoere activiteiten allemaal al bekend zijn? Kijk dan even op de website van het VVV Zandvoort. En met name op de website www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl En ik kan u alvast mededelen dat volgende week zaterdag de kinderburgemeester te gast zal zijn... tijdens ons programma Zandvoort op zaterdag. Dan gaan we joelen. en dat doen we op 21 februari en dat begint s'avonds om half negen. En dat is de finale van het schoolkampioenschap en dan heb ik het over Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Na de spannende voorronde zal er deze avond dan echt geschiedenis worden geschreven... om de titel Beste Sjoeler 2015. De geselecteerde mannen en vrouwen zullen het tegen elkaar opnemen. Zit je dan niet bij de selectie? Vraag dan een wildcard aan en een moti met motivatie. De wedstrijd, nogmaals gezegd, begint om half negen op 21 februari. En uh, dat is, wordt een hele gezellige avond in het café Koper aan het kerkpleintje nummer 6. En op uh, 21 en 22 februari is het ook weer feest in een restaurant App en Vloed. Dan heb ik het over badhuisplein 2 tot en met 4. Een culinair hoogstandje tijdens Ayuma tussen App en Vloed. Meer informatie kunt u vinden op de website van ayuma.nl. En dan nog een nagekomen bericht: De Canadees is gevonden. De derde plek bij de 500 meter heren. Nogmaals die Pavel Ko Kulisnikov wordt eerste, Michel Mulder werd tweede en derde werd Laurent Du Bruel uit Canada. Wat een Tot mooie naam. Tot zover. Mooie namen. Wil je het even met haar nalezen? Kijk dan onder meer op de ZFM app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Zoek gewoon even op ZFM Salford. Is hier Yet Rebel. Don't care space, I don't need room. And that was Yet Rebel and On Top of the World. Yeah, it's time for Eddie Golding out the film 50 Shades of Grey. Love me like you do. Every year Het was van de week een leuke Ladies Night, uh, Albert-Jan. Met uh, de première van deze film, Fifty Shades of Grey. Je hoorde het thema single Love Me Like You Do door Eddie Golding. Ja, wat voor nieuws hebben we nu? Waarschijnlijk weer sport of ja, niet? Het gaan, is uh, zondag hè? We gaan uh, zeilen en dan heb ik het over de Volvo Ocean Race. In de vierde etappe van de Volvo Ocean Race heeft Team Brunel, de Nederlanders, dankzij een gewaagde keuze de leiding genomen. Afgelopen woensdag besloten de Nederlandse Brunel en de vrouwenboot... van de kortste route naar de Filipijnen af te wijken... en af te buigen in noordelijke richting. Dat betekende wel dat er 500 zeemijl extra werd uh, afgelegd. Uh, maar de hoop was er dan dat door een gunstigere wind en een stroming... de andere boten toch afgetroegd konden worden. Die keuze lijkt zich uit te betalen... want uh, gisteravond voeren de Brunel en de damesboot nog in de laatste twee posities. 13 uur later lag de Brunel op kop... En uh, nu dus door die keuze ligt dus Brunel op kop. En wie niet waagt, wie niet wint... zo zei Brunel Schipper, bouwe zaterdag. Wilt u de Volvo Ocean Race op de voet volgen? Dat kan. Download dan de Volvo Ocean Race app. Geen concurrent. <laughs> Gratis. <laughs> en uh, u kunt elke dag de, de, de onderliggende, onderliggende verschillen... en uh, de tussenstanden uh, live volgen. En dan zeker ook de, de, de filmpjes en de... de diverse documentaires terugzien. Volvo Ocean Race. Brunel op kop. Ja, richting mooi. Ja, mooi. Auckland, richting Auckland in Nieuw-Zeeland. Zo zie je me weer, albert jan Je koers wijzigen kan af en toe helemaal geen kwaad. <laughs> Hier is verlangen van Quincy. Pas op bij die film, hè? Die van de week in première is gegaan. Vroede zomeravond Verschrikkelijk cliché Je keek naar mij en vroeg me Ga je met me mee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 Dat was van te samen met de Miami Sound Machine en de Bad Boys. Het is twaalf minuten voor vier uur geworden, Zandvoort op zondag. We kijken even naar de divisie. De wedstrijden die om half drie zijn begonnen. FC Utrecht ontvangt FC Dordrecht. Tussenstand momenteel 3 tegen 0. En dan komt hij aan de tweede wedstrijd van vanmiddag die om half drie gestart is. Pek Slolle tegen Goat Eagles. Daar staat het nog steeds 0-1. En de klapper van de dag, kwart voor vijf. Ajax ontvangt thuis FC 20. En als Ajax wint, kunnen ze. Als, als, als. Als, Ajax wint, dan kunnen ze drie punten inlopen, joh. Kijk, ja. Op, en dan uh, hebben ze nog maar een verschil van uh, elf... 10 punten. Ja. Als dat gebeurt, 12 punten. 12 punten zo. Ja, we rekenen er nog even naar. We komen er nog even op terug. <laughs> I got it. En Albert Rose, een uh, grote hit van dit moment. Nou nog acht minuten te gaan in het tweede uur van Salford op zondag, en daarin uiteraard nog wat lekkere muziek, waaronder deze fascisten-slets. Hier is lasting music. My sanity Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Moeten we even overleggen, of nee, niet? Nee, geen werkoverleg. We nee, ik we kan we wel, wel uit, hè? We we ja, ik kan wel uit. Yo, this is the and We lost in music. En lekker in Ik Op deze zonnige zondagmiddag. En mannen, ik krijg het echt warm gewoon hier in de studio. Staat de verwarming nog aan soms? Die staat nog aan. Ja, Waarschijnlijk wel, hè? Ja. Oef, dat is een. Judo. Judo-legende Wim Ruska overleden. Judo-legende Wim Ruska is overleden. Dat heeft het Nederlandse Judo Bond op zijn website bevestigd. Tijdens zijn judo-carrière veroverde Ruska bij het Olympische Spelen 1972 in München twee gouden medailles in het zwaargewicht en de open klasse. Ruska kroonde zich bovendien in 1967 en 1971 tot wereldkampioen. Ook was hij zeven keer de beste van Europa. In 2001 werd Ruska, bijgenaamd de Tarzan van de Tatami, dat is een bepaalde greep, getroffen door een hersenbloeding wat zijn spraakvermogen aantastte en waardoor hij deels verlamd raakte. In 2013 werd Ruska door de Internationale Judo-Federatie opgenomen... in de Hall of Fame. Tim Ruska is 74 jaar oud geworden. En nogmaals, we zijn ook bij het, uh, het judo. En dan hebben we het over uh, Glenn Koper. Als je het over Zandvoortse judo hebt, dan heb je het over Glenn Koper. Een kleine straf heeft Glenn Koper vorige week... de Nederlandse titel in zijn leeftijds-slash... gewichtsklasse gekocht, gekost. Het arbitale trio was van mening dat hij te afhoudend verdedigde. Na deze straf was zijn te tegenstander, clubgenoot... Torninke ninke Chakadua, die plotsklaps verleerd uh, was hoe hij de Hoete Judo en met negatief judo de partij uitspeelde. Koper lag tot de laatste finale volledig op schema om zijn Nederlandse titel in de klasse tot 21 jaar tot 60 kilo te veroveren. Vier vrij gemakkelijk gewonnen partijen gingen hieraan vooraf. Dus in de finale onderuit tegen een teamgenoot en clubgenoot van uh, de Judoclub. Tot zover het sportnieuws bij CfM. Tot zover ook uur 2 van Salvoort op zondag. Nog één uur zodanig na het is weer. Van vier uur zijn we bij hem. Als die bovenaan de hemel staat. Is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winter slaap Door die mooie rode koperen knaag. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.